Fabrikant Nutritia opent in Duitsland een nieuwe productielijn voor 50 miljoen pakken per jaar, waarvan een deel naar Nederland gaat. Babyvoeding van Nutrilon was de afgelopen jaren moeilijk verkrijgbaar door de toegenomen vraag uit China. Als gevolg van een schandaal met Chinese babyvoeding. De twee broertjes uit Breda die sinds dinsdag werden vermist zijn weer terecht. De jongens van 8 en 11 werden gisteravond herkend door een buschauffeur uit Bevenwijk, dus meer dan 100 kilometer van huis. Wat ze daar deden is onduidelijk. De Boer is verdwenen dinsdag toen ze in Breda buiten speelde. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Moslimleiders in Australië hebben de regering gevraagd om het visum voor Pvv-leiders Wilders in te trekken. Ze zijn bang dat zijn bezoek onrust veroorzaakt. Wilders gaat volgende week naar Australië voor de lancering van de nieuwe anti-islampartij op 20 oktober in Perth. De vesbizema duurde een tijdje, maar een paar dagen geleden maakte hij bekend dat het was gelukt. Vier landen hebben zich gisteravond geplaatst voor het EK voetbal. Het zijn Duitsland, Polen, Roemenië en Albanië. Voor de Albanezen is het de eerste keer in de geschiedenis. Ierland, Hongarije en Denemarken kunnen zich via de play-offs nog kwalificeren voor de eindronde in Frankrijk. Nederland kan morgen ook een plek in de playoffs bemachtigen bij winst op Tsjechië. Maar alleen als Turkije verliest van IJsland. Het weer, het is koud, minimaal net boven het vriespunt. In het oosten kan het licht vriezen. We hebben vandaag een periode met zon, maar ook sluibewolking. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 43 files, goed voor 150 kilometer. Files met de meeste vertraging staan op de A6 Ledenstad richting Muiden. Dan staat er een ongeluk tussen Almere Buitenwest en Klopend Muilenberg 12 kilometer. Bij Klopend Muidenberg zijn twee rijstoken dicht. En verder staat de hele A13 richting Rotterdam vol tussen Prins klausplein en de reis. Daar rijdt het langzaam over zo'n 13 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dan staat tussen strand Horst en Amersfoort.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 Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. We zijn nu weer vanaf de tolweg 10a. En de zon schijnt ook weer uh, vanmiddag, uh, Albert Jan. En een tussenstop voor jou. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Wederom 3 uur live vanaf de tolweg 10a Zandvoort op Zaterdag. Ja, de tussenstop voor jou. Uh, ja. Vertel. Uh, nou ja, vertel. Ik <lacht> ben ja, ja, net terug uit het buitenland en morgen ga ik weer naar het buitenland. Oké, okay, doe je goed. Maar, maar nu neem ik maar eens mee.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 En we gaan natuurlijk straks tegen de klok van drie uur bellen met Brigitte. Wat ze dat vanavond allemaal gaat betekenen voor het feest in het wapen van Zandvoort. Is het nou het uh, oudste café van Zandvoort? Dat gaat zij ons uitleggen, maar ik geloof het wel. Ja, hè? Ja, ja, maar hoe houdt Honden in godsnaam 125 jaar vol? Fikkers ja, nou, hebben een flinke baard gekregen. Fik ook, ja. <laughs> Goed, dat straks tussen kwart voor drie, drie uur. Gaan we even bellen met Brigitte wat, wat het feest vanavond allemaal behelst.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 bij CfM met Paul Abdul. Je hoort straight up. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is inmiddels precies kwart over twee... en we gaan schakelen met Circuit Park Zandvoort. Daar is Willem van Denzen. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, ja. Ja, we zijn op Circuit Park Zandvoort uh, met de finale van de Blank Pen... Uh,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 ja, de man op de tweede plaats in het kampioenschap. Dat is uh, Maxi Boek die onderweg is uh, in een Bentley. Uh, die is nog wel wat voor voren aanwezig. En die heeft een achterstand in het kampioenschap van acht punten. Rijdt nu op de uh, eerste plaats. En de winnaar van het uh, sprint, uh, kwalificatierijs op uh, zaterdag uh, die hier. Uh,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 Nou ja, dat uh, valt er reuze mee. Ik noem dan het uh, blank pen uh, gt series uh, kampioenschap. Dat. Maar ja, maar de hoofdmoto is hier op het circuit. Daarnaast hebben we nog maar twee klassen uh, die actief zijn hier op het uh, circuitpark. Dat is een Duitse. Uh, BMW was uh, eigenlijk clubrace uh, voor een Duitse club, uh, ja, waarvan we helemaal niets weten. Dan hebben we ook nog het Porsche-Peneloos kampioenschap. Ja, dat is een deelnemersveld van de zeven auto's. Dus niet wow. uh, zoals we in het verleden kenden, de, de finale races, uh, dat de Nederlandse kampioenen in de autosport bekend uh, uh, werden. Ja, we moeten heel hard zeggen, dit jaar uh, wordt er niet meer kampioen in de Nederlandse autosport, want, uh, het is voor het eerst in 40 jaar uh, dat er geen klasse is uh, die strijdt om een Nederlandse titel. Omdat er gewoon te weinig sport op dit moment in Nederland is. Ja, een beetje zonder Willem dat.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 Puedo ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin día I saw a friend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 stel dat ze juist in het Zandvoort in het korte Albertje. Dit weekend geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem. Maar ook in Haarlem zelf is het een puinhoop qua verkeer. Want uh, zo'n beetje heel Adem staat vast. zijn er met diverse wegen bezig die afgesloten zijn. En dat betekent ook dat uh, de tegenstanders van SV Zandvoort momenteel vertraging hebben opgelopen in het verkeer. Het is dus de wedstrijd tussen Zandvoort en uh, ZSGO WMS, die gaat uh, later van start.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 het weer weerbericht voor de komende dagen: mooi weer in Zandvoort, maar wel een beetje koud heen. Ja, hoe is het eigenlijk in Spanje het weer voor de komende dagen, Albert-Jan? Nou, Heb je goed. daar enig idee ja, van? Ja, zeker.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 Um... <laughs>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 chaos rondom Haarlem. En daar heeft ook uh, ZSGO WMS uh, last van. <laughs> dus Pinkbriefje erop. Ja, zeker. Die wedstrijd gaat later <laughs> beginnen. Dus hou je radio daarvoor aan op ZFM. En niet alleen daarvoor natuurlijk, maar ook voor heel veel lekkere muziek. En de andere berichten die we voor je hebben, is hier Shepard en Geronimo. Can you feel it? Now it's back. We can steal it. If we bridge this guy, I can see you of the waterfall When I lost it Yeah, you held my hand But I tossed it so say to no. you Een lekkere plaat, deze van Shepard Jordan Geronimo. Ja, we gaan naar het uh, feestvarken van vandaag. Brie goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hai, welkom in de uitzending bij CFM. Ja, helaas konden we, kon we jouw compagnon uh, Rob niet bereiken. Dus uh, jij bent het geworden. Ben nee, jij druk aan het opbouwen? Ja, waarschijnlijk. Want wat gaat er gebeuren? Het wapen van Salvoort, 125 jaar. En dat gaat groots gevierd worden hè, vandaag.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 De dijk met een korte ei. Ja, dat dacht ik. Korte, al. Ei. Ja. korte ei, heel goed. Want uh, dat is een uh, tributeband uit Leiden. En uh, ze hebben afgelopen weekend uh, bij Leiden ontzegd. Daar hebben ze gespeeld op een heel groot podium. Het zijn kanjes uh, van uh, de muzikanten. En als je, ze zeggen dat als je je ogen dicht doet, dan hoor je geen verschil. Dus nou, ik ben heel benieuwd.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 Goed, euh, wat men vroeger altijd zei, van ja, men kan het wapen niet vinden, de toeristen. Euh, heb jij dat ook zo ervaren? <tijd <III> <tijd. Nou, euh, het is natuurlijk, uh, het is een, ik noem het altijd maar voor uh, de zandkoord, dus de rot en de GELACH <tijd>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 Nee. Hoe je dat uh, beter krijgt of, of ja. leuker krijgt, ja, dat, dat is nog steeds een groot vraagstuk. Nou, ja. dat, dat blijkt al, al, al, wat ik al zei, de, uit de, de activiteiten die op het Gasthuisplein worden georganiseerd. Daar maken jullie altijd een onderdeel van uit. Ik denk even terug aan een uh, hele geslaagde evenement voor de Kenia Classic uh, fietsgebeuren. Uh, gebeuren. Ja, super. Dat was ja, ook, hij is vandaag uh, vertrokken, hè? Ja, hij is vanmorgen vertrokken. Om, uh, hij moest om zich om zes uur melden.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 Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Brigitte. En een hele fijne avond. En maak er een mooi feest van. Dankjewel. Hoi, doei. doei. Ja, vanochtend deze namiddag dan barst. Het feest los he, bij het water van 125 de jaar. En dat de gaat groots gevierd, groot gevierd worden. En dan kom ik vanzelf op deze single van... Uh, ja, van de donderd en de bliksem En het regent meters bier. Zo is het maar net. Ja, de heren... Uh,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 Recht op het doel af en zo. Dat, dat kwam veel, veel meer voor. Goed, ZS, ZS, S -G -O W men staat op de negende plaats op dit moment. En Sandvoort op de derde. Sandvoort dat, dat veel dit jaar gewoon in ieder geval promoveren. het dan kampioen moet worden. Dat is een tweede. Maar promoveren dat is eigenlijk een must. En ik denk dat ze daar weer gelijk hebben. Sandvoort is denk ik niet waardig om in die derde... De klasse te spelen, je moet naar de tweede klasse toe en dat uh, moet dan gebeuren gaan um, Sanford is niet volledig um, uh, Jurre Schmid staat in het doel in plaats van Arnold Jongejan -Jong. en ik zie uh, uh, uh, uh, Berg Belenkamp zie ik niet uh, hier in de staan in ieder geval, ik kan niet zien of hij, uh, in, of hij op de pick-out zit maar die staat hier, in ieder geval niet op dit moment uh, de, ja, de stap is natuurlijk nog 0-0 anders heeft hij wel gemeld en we spelen nu in de 13e minuut. Dus zijn er zo'n beetje de, de voor voordat we de wedstrijd eigenlijk niet gaan beginnen... want het is nog een aftassende fase op dit moment. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks in het uh, tweede uur van dit programma... komen we uiteraard weer bij je terug. De wedstrijd is om kwart voor drie van start gegaan. Ja, we gaan op naar het nieuws weer van drie uur... met deze Turkse hit. Hier is een Englishman in New York van Chris Kapp.